9 uur. Jori Stubenitsky met het NOS-journaal. In het oosten van Oekraïne is een militair transportvliegtuig uit de lucht geschoten. Volgens het Oekraïense leger zijn 49 militairen om het leven gekomen. Het vliegtuig is neergehaald toen het de luchthaven van Lugansk naderde. Om de stad wordt al weken strijd geleverd. Het ministerie van Defensie zegt dat de pro-Russische opstandelingen... het transportvliegtuig op een cynische en verwerpelijke manier neerhaalden... met antiluchtdoelgeschut en machinegeweren toen het de landing inzette. Op veel plaatsen in Nederland is vannacht feest gevierd... na de 5-1 overwinning op regerend wereldkampioen Spanje. Veel mensen hadden de enorme zegen niet zien aankomen. Op het Museumplein in Amsterdam stonden zo'n 15.000 fans... Ook in Rotterdam gingen supporters de straat op. Daar ontstond op het Hofplein een verkeersopstopping. In Den Haag moest de ME ingrijpen... omdat jongeren in de wijk Transvaal over auto's liepen. De Europese Unie is bereid om Moskou te laten aanschuiven... bij de gesprekken over een handelsverdrag met Oekraïne. Dat verdrag tussen de EU en Oekraïne... was de directe aanleiding voor de crisis in het land. Tot nu toe weigerde Europa om Rusland te laten meepraten. Moskou is bang dat het verdrag de economische ontwikkeling van Rusland tegenwerkt en dreigde met tegenmaatregelen. De Russen kunnen de inhoud van het verdrag niet beïnvloeden. Actrice en VN-gezant Angelina Jolie is door de Britse koningin Elizabeth geridderd. Ze is benoemd tot Honorary Dame. De Amerikaanse krijgt de eretitel voor haar campagne tegen seksueel geweld in oorlogsgebieden. De benoeming viel samen met het slot van een bijeenkomst in Londen... over de aanpak van verkrachting en seksuele vernedering in oorlogssituaties. Het weer, eerst bewolkt en er kan wat regen vallen. Vanmiddag droog en veel meer zon, het wordt een graad of 18. Morgen ook veel zon, het is dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 richting Amersfoort bij Muiden, 2 kilometer. En richting Amsterdam door werkzaamheden bij knoopend 2 kilometer. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Hendrik de Ambacht, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Toebak Leeft. Potverdorie zitten die gasten van Toebak Leeft en alweer. En een een plaats waar je niet op zit te wachten. We gaan hier op, Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Toebak Leeft, bij ZFM. How high on diesel, From the shady, shaking that bet to the. Diep in de nacht natuurlijk is er een feestje. Ik kan niet begrijpen. Ah, ja, dat kan. Ik ben er ook geen fan van, maar ik vind het toch wel gaaf dat we gewoon 5-1 hebben gewonnen. Gisteren was het ook wel spannend, gisteren vrijdag de 13e. Ja, dan wordt het toch een beetje je hebt een beetje spanning en zo. Ik heb ook uh, spanning in mijn buik. Ja, nou goed, het, het is allemaal goed afgelopen natuurlijk. Uh, dit is de tweede gedeelte van de Het is 8 minuten over 9. Welkom en leuk dat de toestel op aanstaan. En het is vandaag 14 juni. Ja, ik moest even nadenken. zeg. klinkt zo raar. 14, ja, het is 14 juni. En het is natuurlijk de dag dat, uh, dat er van alles is gebeurd door de jaar heen. En dat gaan we altijd even met je doornemen. En zo nu ook. Ja, ja. ja het is uh, waanzinnig wat er allemaal gebeurd is. Want uh, het is vandaag, zou, als je nog geleefd hebt... Eloïs Alzheimer, die zou dus vandaag 150 geworden zijn. Groeneman is uh, amper 50 geworden. Maar hij is dus wel degene geweest die uh, de ziekte Alzheimer heeft uh, ontdekt... Uh, hij heeft gewoon helemaal onderzoeken gedaan en al die dingen weer. Nou maar hij wij... begon, want nee, ja? dit is wel heel leuk. Ja. Deel. Hij begon dus gewoon met een proefschrift over oorsmeer. Dat vind ik wel leuk. Of oorsmeer? Ja. <laughs> ja. Okay. Maar de vraag is wel natuurlijk dan, als je, als je dat ontdekt hebt, had hij het zelf? Is hij daardoor zo... Uh, ik heb geen idee, maar ik denk dat die overleden? tijden waren natuurlijk een stuk minder. Hè? Want in die tijd was je toch, als je 51 jaar werd. Ja. Nou, dat was toch... Uh, was je toch al een respectabele leeftijd. Ja, hij leefde van 1864. tot uh, 1915. Oh ja. Dat is ja, echt, uh, ja, dat voor die tijd, wow. Nou, dat wil ik, Hij ziet er wel uit alsof hij een stuk ouder is trouwens. Als ik dat plaatje bij hem zie, denk je, nou, die zeker in de, in de 60's. Ja, ja nou, is misschien, misschien wel. is hij, ja, ik, ik heb geen idee. Hij ziet er heel wijs uit hier Maar van. hij heeft zelf in 1888 18, 18, jaren doorgebracht met een, of uh, niet uh, jaren, maanden, met een geesteszieke vrouw. En toen is hij echt helemaal gaan uh, bestuderen en zo. Ja. En uh, ja, daar uh, komt het uh, vandaan dus. Ja, oh. Nou, ik kan uh, je nog even melden: in 1923 uh, Warren G. Harding als eerste Amerikaanse president de radio. Hij nee, deed zijn de toespraak zeg maar op de radio en hoe klonk dat ook alweer? Ja. Ja. Ik denk dat hij het wel goed bedoelde, maar volgens mij horen we liever toch dit. I we can seize this Precies, dat zijn duidelijke woorden in plaats van het gemompeld op zijn heel oude radio. Ja. Ja, ik denk dat ja. de helft van de kunnen, mensen het niet gekregen hebben. Ik wel jammer dat ze het op zo'n oude radio deden. Ja, waarom hadden ze het? <laughs> Hadden ze toch geen digitale radio toen? Nee. Want dat is er even beter over gekomen natuurlijk. Nou, uh, meer bezigheden door de jaren heen op ja, in, uh, 14 juni? Ja, 18, in uh, 1898 uh, op 14 juni levert Thomas Edison uh, een stapeltje octrooiaanvragen aanvragen. Onder ja? andere voor de droogkast. De Oftewel de, de, de, de wasdroger. Ja? Oh. Uh, de fonograaf. Voorloper van de uh, uh, ding, gramofoon. Uh, ja. En de mixer. Wel, dat ding wat je nu voor je hebt. De mixer? Nee, niet zo'n mixer. mixer. Een mixer om uh, geluid te mixen, zeg maar. Oh, een mengtafel. Een mengtafel. Oh, ik dacht oh, wow. echt uh, om koekjes te maken. Je kreeg al trekken, maar dat was het niet. oké. Nee, oké. Okay. Okay. Ja, Edison, die, had, die was echt een handelaar en een octrooi aanvragen. Oh, die had echt honderd, ik had in iets van 500 octrooien. Uh, oh nee, uh, 1400 octrooien heeft hij aangevraagd. Die heeft hij verbeterd, heeft hij weer... Uh, wel op de markt gebracht. Geef het niet op de markt gebracht. Hij was daar echt goed in hoor. Uh, hij is natuurlijk ooit begonnen in zo'n uh, begon op het spoor. Daar heeft hij allerlei krantjes uh, verkocht. eerst En uiteindelijk uh, ja, heeft hij het licht ontdekt. Het licht gezien. Hij heeft het licht gezien. Kijk. Heeft hij heeft samen gedaan met een andere Duitse Lekker. meneer geloof ik. Leuk. Uh, nou, nog meer bezig In 1985 werd het, uh, verdrag, de verdragen van Schengen werden ondertekend. Door de regeringsleiders van België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk. En het is wel heel grappig hoor. Want als je daar dus uh, op doorklikt. Dan zie je dus gewoon, hoe, uh, het heeft te maken dus, dat de mensen dus zich vrijelijk kunnen, kunnen bewegen binnen uh, landen die uh, aan elkaar grenzen. En als je dus dan kijkt van hoe, hoe, hoeveel het is, nou bijna heel Europa kan je dus vrijelijk bewegen. Ja. En uh, het was, toen waren het er maar vier en nu is het echt zo groot. En, echt, je uh, kan ja. overal toe gaan, zeg maar. Ons ja. uh, pol kan je overal aan de slag. Echt, geruststellend idee. Ja hoor. Daar zijn we toch echt blij mee. Nou, we willen zelf hebben, we toch geen zin om te werken? Uh, nee, dat is waar. Nee. Nou, ik heb dat, dat voor precies. me gedaan. Eh, verder kan ik er vertellen. En ik was er echt verbaasd over. Ik heb een tijdje over deze, wat over deze man zitten lezen. Ik heb het over Charles Baggage. En hij Aha. presenteerde namelijk zijn ontwerp voor de automatische rekenmachine. Ik denk je nou welk jaar zou het geweest zijn? 1950 of zo? Nee, 1822 heeft hij hmm. dus een automatische rekenmachine gepresenteerd. Het is niet zo vooruitstrevend dat je denkt van... oh, ook met uh, digitale letters zo of zo. Een telraam iets. of zo. Ja, zo zou je denken. Nee, Appig, het was een uh, ontwerp. Uh, in 1921 heeft hij hem opgezet. Het was Difference Engine om wiskundige tabellen te genereren. In die tijd werden deze tabellen door mensen... Uh, gegenereerd. Uh, wat dan ook weer fout in de hand werkte. Dus die deed het werk daarvoor. En uiteindelijk heeft hij met die machine. Is hij wel ver gekomen, maar uiteindelijk heeft hij hem nooit helemaal afgemaakt. Het zou uit 25.000 deeltjes hebben bestaan, dat apparaat. Als hij hem had voltooid. En uiteindelijk 15 ton te he hebben gewogen. Als hij hem had hey. voltooid. Hij als heeft hij dus hem gewoon had voltooid. niet voltoon. Dus oh, okay. hij heeft uh, wel aangevraagd. Ik heb hier een machine die alles gaat uitrekenen voor je, maar. Ik moet hem nog even afmaken. <laughs> hij is bijna af. Hij is bijna klaar. Oké, okay, nog meer. Ja, uh, Thomas Savery de demonstreert voor Royals uh, Society in uh, 1699 de door stoom aangedreven waterpomp. Oh ja, kijk, dus, dan komen, uh, rond die tijd komen mooie uitvindingen de, de, zijn, ja, voor de polder. Uh, polder is dat wel belangrijk geweest. Ja, zeker. Als wat Nederland volgens mij echt uh, ah, uh, het was geen Nederland geweest. geweest. Ja. ik heb toch een hele leuke, want ja? uh, tegenwoordig zie je iedereen mee lopen. De Stars and Stripes wordt als vlag aangenomen door het congres van de Verenigde Staten. Stars and Stripes? Ja, dus de, die vlag. met al die is ja. oh, En nee, ik denk gewoon dat er toen een stuk minder stars op stonden. Maar ja. uh, inmiddels zijn er er iets van. 42, weet ik zo. Dat zoeken we op. Even een combinatie maken zo. Stars and Stripes, ja. Nou, leuk weer. Ik bedoel, de Amerikanen hoeven niet te elke keer op hun borstel kloppen natuurlijk. Verder zijn er nog wat mensen jarig. En wie zijn er jarig? John Miles. Ja. Kijk. Oh, dat blijft oh, ja, toch ja, ja. een hele mooie plaat, dit gewoon. Maar, oh, wacht even. Dit is die andere John Miles, namelijk een sportatleet. Niet die uh, muziek, uh, muzikant Oké, okay. verder is iemand anders nog jarig. Dat is namelijk Roy Gallagher, de, de, de gitarist uit de jaren zestig. Die maakte dit soort muziek. Echt funky, man, funky. Die is trouwens niet, uh, nee, hij is niet vandaag uh, jarig. Hij is vandaag overleden. Sorry, oh. uh, kijk even verkeerd. En verder die nog meer jarig is is Boy George. Ja. Die is ook jarig. Maar kennen we die ook alweer van? Niet. Ja, dat is ook net voor jouw tijd, hè? Ja, dit is... Kamer, kamer, kamer. Dat is lekker muziek hier, hoor. Kamer, kamer. Ik, hem, ik vind hem er een beetje eng uitzien. Hij zag er heel eng uit. En dat niet alleen. Als je dat videoclipje erbij ziet, denk je van... Hoe kom je op het videoclipje bij dit plaatje te plakken? En plaat die we natuurlijk straks allemaal willen gaan draaien als we doodgaan. Degene die vandaag ook jarig is. Waarheen! Ah, Mieke Telkom. Ja. Die we Soms een tijdje bovenaan uh, de crematie. Uh, de de, de graftop. Uh, ja, de graftop. Uh, uh, volgens mij is het nu Marco Passat of zoiets. Ja. Stop haar. Klaar met de herrie zeg. Ja, en welke? we hadden het net al over iets wat je veel op je shirt uh, tegenkomt. Nou? Wie ook vandaag geboren is, is Jake Vada. Jake Vada. Ah, Jake ja, ja, ik heb, ja. Ik ziet, wel, ik heb nog zo'n shirt thuis liggen inderdaad. Ja, maar dat mag je niet meer dragen. Ja. Hij had wel goede vind... bedoelingen, hè. Hij had wel... Ik heb ook een stukje ja, zitten lezen. was het over... was een ongelofelijke communist. Ja, het was een communist. Hij wilde, ook, uh, hij wilde wel mooie dingen voor de mensheid. Maar uiteindelijk is hij toch een beetje doorgeslagen. En is hij met die andere man, hoe heet je ook weer. Uh, uh, oh man, nou heb ik het weer niet op Maar goed, een andere leider is hier toch een beetje verkeerd terechtgekomen. Uh, ja, uh, en die is uiteindelijk door de Amerikaanse CIA, is geloof ik, nog even geliquideerd. Bedo bedo hem eigenlijk... Bedoel je Fidel Castro? Fidel Castro, ja. Ja, ja, ja ik zou je even in. hij had wel die... een prachtige varen? Ik kan me ook wel voorstellen dat, die, uh, dat zijn uh, portret gebruikt is. Ja, of, grap... of hij er ooit voor betaald is. Het, het grappige is wel, dat is één foto van hem. Maar als je hem verder op andere foto's ziet, dat je denkt, oh, het is best wel een griezel. Ja. Met het, met het zikkie van hem. Nee, nou, nou ja, ja. laat maar. Ik hoef niet. Ik zie trouwens ook dat Natasja Vroger vandaag jarig is. Oké. Okay. Die wordt vandaag 49. 49. Ja. Oh, nou. Is die nog maar 49? Ja. Fijn. Ja, ik had ook verwacht dat ze wat ouder ik zijn. Ik dat die al, uh, uh, als ik er zo zie... Dan... 48 was ze. Ik ziet eruit als 48. Ja, ja probeer ik wel een beetje te scoren hier, hè. Oh, oké. Okay, okay. okay. okay, okay. nou, nou. Ik hoef daar niet op te scoren. Nee, nee. Nee, nee, precies, dat is niet jouw doelgroep. Dat is niet jouw <laughs> ja. leeftijd. Uh. Steffi Graaf? Nee. Had je die al gezien? Nee. nee. En Jeroen Kijk in de vechten? Oh, die is nog jong. Die, die is van 74. Die is toch. Je, die is echt nog oh, heel jong. En die wordt jong. vandaag 40. Uh, 40. Nou, tot zover ja, even. dat uh, 14 juni 19. Uh, ja, weet ik veel. Door alle jaren heen. Berkintoon. 18, zoveel. En we weten allemaal. ben oh, ik allemaal klaar. 19, nee, vind uh, <laughs> Oeh, het is uh, 18 minuten over 9 volgende week. Ja, de volgende datum. Kijk, het ik, uh, Is het dan 21 juni, dames en heren. 21 juni. Straks nog de zijn berichten weer eens even de gitaar om mee wakker te worden. Hij is fijn. Jet Rebel heeft een nieuwe CD uit. Gaan maar eens luisteren. Do you love me at all? What are you doing? to At all. Oh man, dan stond hij ook niet op Pinkpop. Dat zou wel eens kunnen, zeg maar. Alleen, grote namen stonden op Pinkpop. Het was natuurlijk een beetje aan de hand gelopen. En er waren ook weer wat kantteken geplaatst. Hebben ze nu wel goed gereageerd op die onweersbui? Op die ontzettende ja. noodweer? Er zit allemaal bij elkaar. Zijn ze gaan zitten, maar hadden ze niet moeten evacueren? Nou, volgens mij echt duizenden mensen evacueren. Dat wordt een ramp natuurlijk. Kan je bij gewoon even in elkaar duiken? 70.000 mensen of zo. Waren. Ja, zo Ik het... heb het ook gezien... Ik krijg altijd een nieuwsbrief van Binnenlands Bestuur. Ja? En uh, over hoe die, uh, die burgemeester. Het was een grip 3-situatie. Een uh, wat? Dat is dus. Uh, <laughs> dat is een term van de uh, veiligheidsregio's. Oké. Okay. En dus uh, de burgemeester is er dan ook bij. Grip die... 3? Ja. ja. Je hebt okay. grip 1, dat is gewoon dat jij gewoon een klein uh, mini-aanrijding hebt. En zo'n goede gewonde, et cetera. En dat gaat in gradaties omhoog. Oké. Okay. Uh, maar er was echt heel nauw overleg tussen de burgemeester, tussen het KNMI, tussen, uh, en, tussen andere. Uh, uh, dat echt, het werd continu gevolgd precies waar die was, waar de inslagen waren en zo. En daardoor konden, hebben ze kunnen voorkomen. Grip. Nee, ze hebben het niet kunnen voorkomen, huh? maar daarom hebben ze besloten om de mensen niet weg te halen. Oké, okay, grip 3. Nou, ja. Houd daar gewoon even op code uh, rood of oranje of paars. Ja. Of weet ik van, maar grip 3, daar begrijp ik dan weer niks van. Het <laughs> nee, is dan weer een beetje. Maar goed, dat is natuurlijk. Uh, ja, ik zit zelf nu in betreffende... een soort. Uh, informeren verwanten. Okay. Daar zit ik bij, dus als er echt in de grip 3 is, dan word ik waarschijnlijk ook opgeroepen. Goh. Alle ambtenaren bij elkaar, die worden ook eerst geëvacueerd. Dat is belangrijk, ambtenaren moeten veiliggesteld worden. Ja. Het is dus een incident ja? uh, met een omvang waar ernstig gevreesd bestaat... dat er duidelijke gevolgen optreden voor de samenleving. Dat is toch altijd? Er is dat constante grip 3. Ja, ja, constante begrip. Het hoor. hele leven. Het, het incident eh, beperkt zich tot het geografische gebied van één gemeente. Ja. En naast het kopie en het OT. Het oh, dit, is, dit uh, is uh, helemaal de, je Het zijn ja? allemaal teams ja. en zo. En die, ja. Uh, ja, die zijn Dank er gewoon allemaal Wat voor een moet ik daarvoor hebben, mevrouw? Een commandoplaatsincident is dat, kopie. Operationeel team, gemeentelijk beleid. Het is echt, het is, het is helemaal. Ja. Volgens draaiboek is dat allemaal in ja. elkaar gezet. Oh, dat is echt, uh, Ga uh, maar eens kijken. Snappen ze er zelf wel wat van? Jawel, jawel. Je hoort nu gewoon ambtenaren over praten. Of ze het gewoon echt elke dag moeten invullen. Nou, al die afkortingen. Jongen, daar word je gewoon helemaal niet goed van. Maar ik zie hier nou een heel He? mooi je van de veiligheidsregio. Dit is toevallig Groningen. Maar wat het allemaal exact betekent met alle afkortingen erbij. Nou, helemaal geweldig. Dat vind ik alleen maar goed. Ja, dat is hartstikke goed. Nou, ik vind oh. het boeiend. Waar we ook al ontsnapt zijn, is een nucleaire ramp in 1961. Oh. Drie oh. dagen na de inauguratie. Nou, je, je hebt geluk dat je leeft eigenlijk, zo moet je het zien. Na de inguratie van de president John F. Kennedy vielen er twee kernbommen uit een B-52. Ja. En uh, ze kwamen vlakbij een stadje Goldsboro uh, in het oosten van noord Carolina. Daar uh, uh, stortten ze neer. Het vliegtuig brak in tweeën namelijk op grote hoogte. En uiteindelijk kwam een van die bommen die kwam met een parachute beneden. En de andere bom die viel gewoon echt gewoon neer op de grond. Maar hij viel ook door de beveiliging heen en uiteindelijk is hij door één schaak klaar. Is hij niet geëxplodeerd? Oeh, en dus je ziet, nou, oké, okay, er vallen wel meer bommen, maar dit, dit was wel een, een nucleaire bom en die had iets meer lading dan de bommen op uh, Hiroshima en uh, Nagasaki. 260 keer krachtiger dan die op Hiroshima. Dus je had begrepen dat was waarschijnlijk de helft van de aarde was weggeleefd. Waar uh, In Amerika. Oh. Dus wij waren waarschijnlijk... nou, misschien hadden we het net overleefd. Maar goed, uh, Marcel, dit is maar één van die dan grote we dingen. Geen, dan die, hadden we geen Google die... gehad. We hadden geen internet gehad. Nee. Ah. Dat nou. zou wel heel jammer zijn. Zou het leven jongen... er dan anders uit hebben gezien? Echt wel? Dat we nog gewoon in grotten leefden onder de grond? Ja, en dan hadden we... als we een radioprogramma maakten, allemaal kranten nodig. En zo. Nee, die hebben we nog steeds. Ja. Oh, wacht. Oh, maar, maar het was, is toch we wel erg wat voor zo'n computer. Ja. Ik ben er toch wel blij mee. Nou, weer terug naar deze tijd... In deze ja. tijd hebben we alles onder controle. Dat zie je nou, met grip 3 al. Ja. ja, inderdaad. <laughs> want ze hebben nu een beker ontwikkeld. Ja? De Amerikaanse Justin Lee heeft een beker ontwikkeld waar hij kan registreren wat erin zit. Oftewel, oh. als je er drank in, uh, in schenkt, kan ja? hij dat uh, analyseren. En dan zegt hij: Nou, dit is uh, bier of dit is wijn. Of, nou, ja, dat weet je meestal zelf wel. Maar ja? um, hij registreert ook. Uh, wat, wat er zeg maar in zit. Dus uh, hoeveel koolhydraten, hoeveel uh, suikers. Calorieën, hoeveel oh, oh, calorieën ook, alles. vreselijk. Is dat, je uh, aangesloten op Google, dat je ook waarschuwing krijgt? Nou, dat je, je, je, kan hem, je kan hem combineren met, met je smartphone. Ja? en Dan kun je dus registreren van wat heb ik allemaal gedronken. Ja, precies. En het is uiteindelijk de bedoeling dat je je drinkgedrag erop verbetert. Precies, ah. en dat je wordt aangesproken op, op internet, via de advertentie. Wordt het niet de tijd om bij ons een afkickcursus te gaan volgen, bijvoorbeeld? Ja. En dat, die Google gaat al en dan die informatie. Ga gaat verkopen. zorgverzekering omhoog. En die gaat het weer verkopen aan zorgverzekeraars. En die hebben dus ook momenteel de macht. En die gaan jou dan een verhoging doorvoeren. Nee, is duidelijk waar wij heen gaan. Leuke wereld, zeg. Was die bom nou toch maar gevallen, zit ik aan te denken? Even een <laughs> oudje van Helen zullen ze nog actief zijn. Ik ga meteen even googlen. Op van Van Helen. Dan zullen we het beter. Can't stop loving you. can change our Alex. Alex. En Lodewijk geloof komen Lodewijk Nederland uit Nederland. broertjes van Halen zijn naar Amerika gegaan. Eindelijk lang op die gitaarhals zat. Met en... beetje, beetje autistische neigingen. Maar goed, kijken wat ze gebracht hebben. Uiteindelijk zijn ze er ook Amerika helemaal doorgebroken. Ja, zijn ze nog actief? Ik heb even gekeken op de Wikipedia site van deze van Helen. En jawel, in 19... Nee, 19. In 2012 hebben ze nog een album uitgebracht. En uh, dit, ja, het heeft niet echt heel veel gedaan... maar het is nog steeds toch wel een aardig uh, goed beentje in Amerika... Verder verschillende uh, zangers hebben ze gehad natuurlijk. David Lee Roth was de bekendste. Die kon natuurlijk ook uh, zo lekker maf dansen. Daarna uiteindelijk dacht Gary Chowan. Die is namelijk van, uh, van Extreme. Heeft een tijdje de zang voor uh, zijn rekening genomen. Uiteindelijk Sammy, Sammy Hagger. Niet Sammy Davis Jr., want die is lang al dood. En nu momenteel is het ook weer Sammy Hagger. Die uh, weer speelt in deze uh, van Hallen. Ik vind ze leuk. Ik heb alle oude plaatjes van ons. En de nieuwe volger ik niet zo meer. Maar dat krijg je als je tegen de 50 te aan lopen. Dan pak je altijd de oude muziek uit de kast dat is wel goed, hè? Tegenwoordig, ja, maken ze ze niet zo meer. Nee, lul, omdat je niet meer kijkt. Ja. Je er is nog genoeg leuke muziek. maar ja, Ik heb ik geen tijd voor, hè? Nee, ik heb er geen tijd voor. Maak er dan tijd voor, idioot. Het is bijna half en om half altijd wat zand voor zijn berichten. Zijn we al zover? Ja, zijn ja. we al Jeetje, dat, dat, ja. het overvalt mij eigenlijk ook een beetje. In heden? Hoe is ja. het nou? Ik, uh, ik kan zelf wel melden dat ik morgen naar het Houtfestival ga. Dat is in Haarlem. Ja? De Haarlem hout, natuurlijk. En uh, ja, het is altijd een happening van je welste. En er komen dus allerlei uh, artiesten, maar echt uh, hele aparte ook, hoor. Dus ik ben heel benieuwd. Een beetje alternatieven zien, ik... bedoel je daar? Ja, ja, ja. Artiesten 2014. Ik zie hier wat staan. Magical and Wonderful. En Evening, Zorita, PB Molem Intbunt, Koffie, weet je. Of die vage namen. Mr. Anansi. Nou oh ja, goed. Nou ja, ja. jij ja. kent ze ook waarschijnlijk. DJ Mafsay en DJ Chris Minist. Kennen jullie die, ken je die, Ja, uh, ja Ik uh, was al een nieuwe CD gekocht nog. Oh, oké, okay, oké. Okay. Ja, ja. Ah, het is gewoon heel leuk altijd omheen te gaan. Het schijnt lekker weer te worden en je kan daar gewoon lekker uh, in het gras gaan zitten, lekker luisteren. Dat is niet zo achterlijk druk als 5 mei. Nee, het is En die... toch dezelfde locatie, hè? En dat is gewoon erg leuk. Ja, het is altijd leuk om even bij elkaar te komen en genieten van het weer En van de muziek. Van elkaar. Al ja. van, oh, van elkaar, ja, van elkaar genieten. Dan moet ook nog dat, dat schiet er een beetje bij in. Want ik ben altijd een beetje naar het scherm om te kijken. Krijg ik nou een mailtje binnen? een whatsappje. Even kijken. Nou, de afgelopen weken melden vier agenten zich bij de kleutergroepen van de Hannie Schafschool. Zij hebben uitleg gegeven over hun beroep. De kinderen vonden het wel een, best een beetje spannend. Een beetje, een, beetje, een beetje spanning in hun buik. Ik heb ook uh, ja, spanning precies. in mijn buik. Dat weten we nou wel. Uh, in ieder geval, uh, maar uiteindelijk uh, hebben ze hele leuke vragen gesteld. Onder andere hoeveel boeven vangen jullie nou zo, zeg maar? En uh, hoe zien de boeven er nou gemiddeld zo een beetje uit? Nou, al die vragen hebben ze beantwoord. En uiteindelijk uh, zijn ze ingelicht. en Misschien zijn een paar van die kleuters nou toch Enthousiast te zeggen van... Ja! Daar ga ik voor kiezen! Ik word ook politieagent! Kijk, nou, Leuk, nog meer zijn berichten? Ja, de, de... De Pinkster races waren natuurlijk vorige ja? week. En het was weer een, een groot uh, succes. Er waren uh, 6609 bezoekers. En vooral de Porsche GT3 Cup heeft het goed gedaan. Um, ja, die, die trok vooral veel, veel bezoekers. En... Um, de derde wedstrijd was wel eigenlijk het spannend. maar ja, het was ja. gewoon al met al een, een groot een, succes een, en natuurlijk heerlijk weer. Eh, oh, ja, nou, het, dat uh, maakt niet uit, dan kan je gewoon, het uh, maakt niet uit wat, wat, je te, wat ze te doos stellen, nee. wat ze je aan je voorbij laten trekken, dan is alles goed. Precies. Het is ook zo dat uh, Wesley zit nu natuurlijk in uh, Brazilië, maar hij heeft dus wel uh, Wie? We, we, wacht, even volledig. Wesley, onze Wesley, Wesley Sneijder, Wesley maar hij heeft Sneijder. zijn verjaardag gevierd oh, ja. bij Bad Zuid. Oh ja, dat lastige ik ja. Een ja. standpavio, hij, hij dacht dat hij voor een snabbel naar Zandvoort moest komen. Hij was een ja. beetje gepikeerd. En ik dacht, godverdorie, ik, ik vang 10 miljoen per... dan moet ik voor een half snabbel, moet ik nog... mevrouw, moet er toe en ik naartoe komen, ik heb hij... betere dingen te doen... dan een balletje trap, hè? Ja, hij, ja. Maar, hij, maar hij werd 30 en dat uh, moest hij noodgedrongen in Brazilië vieren. Jolanta heeft ingegrepen en heeft voor hem en al zijn familie en vrienden... Een klein feestje gegeven in het Zandvoortse Strand Bavioon Bad Zuid. Dat nou vind ik wel heel leuk. Het is sowieso goed omdat die jammer Zandvoort die doen. Het dat uitgenodigd was, ja. Ja, ja het ja. is goed om het Zandvoort te doen. Ze zet, zet weer goed op de kaart. Ze hebben ja. ook in het hokje gezeten ja. voor een paar uur. En ja. nu doen ze het feestje. Zandvoort, hup, weer in die krant hartstikke goed. Ja, maar als je nagaat dat ze in Turkije wonen, dan dus is het ook wel heel apart. Ja, ik snap het ook niet <lacht> helemaal hoe het allemaal gaat. Dat vliegt alle kanten op. Ja. Oh, is dit hem? Oh. De heer uh, Budding uit Zandvoort, uh, werd ondanks een uh, uit Spanje geadopteerd. Hij denkt, nou, met die Spaanse voetballers moet je maar een beetje uitkijken. Dus laat ook zo'n hond adopteren. En heeft hij niet echt veel plezier van kunnen hebben. Want Lola, zo heet hond, is er namelijk vandoor gegaan bij de eerste wandeling. Hij is wel door diverse mensen gezien. Onder andere gezien rond het circuit. En ja, hij zet het elke keer weer op een lopen. Heb je zelf nou het idee van, ik heb hem gezien daar en daar. Meld het even. En uiteindelijk kunnen ze hem misschien vangen. Jammer. Nou... Goed, is ook niet meer nodig. Nee, heb je hem nog wel gezien? Dit is misschien toch een andere hond geweest. Meld dat even op 06-1969-91-72. Er is een leuke prijs aan verbonden. Uh, die kan je ophalen bij heer Budding. Oké. Okay. <laughs> er is een, uh, een excursie. Zeedorp, een landschap. Aanstaande woensdag om 8 uur. Ja, ik denk, nou, daar gaat natuurlijk niemand heen. Hè? Dan speelt het Nederlands elftal. Maar mocht je niet van voetballen houden... Het, is, het gaat over het duingebied, wat voor vegetatie er is. En uh, het is een anderhalf uur durende excursie van 8 uur tot, uh, kwart, zeg maar, uh, tot half tien. En uh, de locatie is bij het parkeerwachtershuisje op het ingenieur G. Friedhofplein. Geen kosten zijn er aan verbonden en vooraf aanmelden is niet nodig. Zo, pak ja. aan. Nou, volgende week gaat het weer van start. Namelijk, ja, wat de veteranencommittees weer bij elkaar gekomen... Comité, comité, de comité. En uh, ja, het thema dit keer is dus oorlog en vrede. Ja, ja leuk, van die grote wagens komen dan hier naartoe allemaal. Uh, ja, het gaat ja, leuk. We zullen de volgende week nog even aandacht aan gaan besteden, want het begint er ook niet zo vroeg al. Uh, dus ja, uh, Marcus. Ik was nog even wat aan. Ik was nog even de uitslag van. Uh, ja? Uh, weet die ook weer? En, uh, Wouter, uh, oh, ja, Wouter ja, ja, heel goed. was ik aan het ja. opzoeken. Precies, die, vorige week maar, hadden we weer een uitzending. Ik weet dat hij... Hij had een bericht bij ons op de ja. Facebookpagina gezet... dat hij in de, uh, de kwalificatie uh, de 17e tijd had ge, neergezet. Ja. ja. Maar de uitslag was ik nog even aan het... Ja, doe dit nog even. Heb ik hier nog wel even een bericht namelijk. Ja, precies. De hele maand mei zijn de, de gemeente handhavers aan het werk geweest... om allerlei fietsvrakken te... Op te ruimen, die lagen allemaal ijzerlijk in de weg. De actie heeft een resultaat opgeleverd van 36 fietsvrakken. Pijn en hard lees ik dit voor, want ik heb wel iets met fietsen namelijk. Euh, je kan de fietsen nog ophalen als je denkt van. hé, hey, maar dit was helemaal geen wrak? Dat is een nieuwe fiets. Die heb ik net gekocht via was van een Happekrat en zo. Dus dan kan je ze nog ophalen, moet je even contact opnemen met de, met de gemeente euh, 5714023. Als je denkt van, hé, hey, dat is mijn fiets. Je kan ook gewoon zeggen: Ik ben een oude openfiets kwijt. Helemaal zo'n zwarte openfiets, weet je wel. En dan, je en dan gratis, mag je meenemen. Uh, gratis, ja, dan gaat de openfiets ophalen. Ik bedoel, Anders worden ze toch allemaal weggegooid. Of ze gaan misschien weer naar een uh, instelling die ze gaan repareren. Die heb je natuurlijk overal. Zou best kunnen. Nou, hebben we nu de hij, Ja, hij is uh, op de race um, uh, is 11e elfde geworden. 11e. Elfde. Oh, nou netjes. Gedeelde 11e plaats. Hij heeft hoger gestaan, kan ik me nog herinneren van het interview? Maar... Ja, tien of zo. Hè? Ja, tien, hij, ja. hij hoopte op de top tien. Dus ja. hij viel er net buiten. Hey. Maar, uh... maar er staat ook echt een prachtige foto ook op zijn eigen Facebookpagina. Over dat ze met z'n allen voor de start staan. En dat en is wel een hele mooie foto om Zandvoer te promoten. Van Raymond Sonneveld, dat is een of andere fotograaf. Maar ik had wel zo van... Uh... Zullen we hem delen of zullen we hem niet delen op onze pagina? Eh, want ja. we zijn natuurlijk wel... wel uh... Hoe noemen we dat? ja promotie voor onze eigen zand. Ja, natuurlijk. Dan delen. Tijd voor de Jolandekeuze. En de Jolandekeuze is dit keer... Nummer 15. Nummer 15, dames en heren. van Bingo. Bingo. Oeh, kijk. Wat gipoefeningen. We gaan even dansen, jongens. Dat mag je zeggen. De Freestylers. Push-up. De jaren negentig, de freestylers en push-up, maar het, het heeft zo te maken, het klinkt, ook oh ja, ik, nu hoor ik wat erin zit, het is de wans van um, oh, Houdini, dat zit erin, Dat ben ik ook nieuwsgierig worden, met klopt. Nou, ik weet niet eens hoe ik moet schrijven Boudini. Nou, die, die, laat maar. Die, die, die kelder is ook wel heel groot. Ja, die, die, die kelder met al die langspelplaten en die twaalf is wel, uh, wel lastig. platen. Die ik wel vond en die ook een beetje de stijl heeft van dit soort muziek, is, uh, is dit. Het is dus echt zo strak. Het is echt synthesizers uit de beginperiode. 1980. Echt... Uh, ja, heel droog, weet je. Keno, are you ready? Mochten, mochten de fiets denken van, wat is dat voor leuke muziek? Nou, Keno, dus kijk gewoon even op YouTube. Dat is de meest... Vage plaatjes kan je daar gewoon terugvinden. en hebben vaak mensen gewoon een, een plaat opgezet. En Hebben ze gewoon alleen het filmpje gemaakt van de plaat. Dan draait de plaat helemaal rond en je hoort de muziek. Er zit geen videoclipje bij op de Olympiën. Bijna niet. Het is, het is zaterdagmorgen. Het is uh, 20 minuten voor 10, Straks een 10 uur. mooie Zandvoort. Hadden we het net over de fiets. Nou, het is toch wel bizar. Een bericht in een, uh, in een krant vandaag. T. van Roy, een ex prof van de uh, ploegleider uh, van de vermade Rabo-wielerploeg, mondvol, heeft een foto van een dief geplaatst. De dief heeft namelijk zijn racefiets... Geklauwd. Het is een hele bijzondere racefiets. Hij heeft er ja, heel veel emotionele waarde. Hecht hij hecht eraan. En verdorie, ik wil die fiets terug. Ik en, dacht al, wat is die fiets voor goedkoop? Ja, nou ja de, de fiets is dus pleiten. Hij zegt ook van, ja, hij heeft er gewoon op gelopen. Uiteindelijk is er dus een foto van hem gemaakt... door een camera waarschijnlijk, die de fiets in de gaten had. Hij heeft er al een paar keer al in allerlei blaadjes gemeld. Breng de fiets terug, want ik heb een foto van jou. En als jij niet de fiets terugbrengt binnen een week... dan gaat de foto op internet. En jawel, hij staat op internet... Dus de foto is al 22.000 keer gedeeld met uh, wielrennerliefhebbers. Dus uh, binnenkort uh, wordt hij gelint, denk ik. Want het komt niet aan een fiets van een wielrenner. Het is echt heilig. Dus ik ken hem persoonlijk niet, ik kijk ook even goed naar de fiets. Hij lijkt wel een beetje op de, uh, de uh, Jorro uh, Jor van uh, de Sloot. Hij heeft iets weg van. Sterkte, als je de fiets nog thuis hebt staan. Ja, ik heb, ik heb ook nog een, een rectificatie. Ja? Ik had het net over uh, dat uh, de NASA bezig is om uh, met de snelheid van het licht te reizen. Uh, nou, heb ik even het bericht even iets beter gelezen. Hè? Ja? En um, dat is niet mogelijk. Nee? nee. Maar waar ze wel mee bezig zijn en wat ze serieus dus ook uh, voor elkaar aan het krijgen zijn, is uh, om nou, die warpsnelheid. Dat is. Nu ga ik het proberen uit te leggen ja? als je me ja? niet volgt. Sorry. Ja. Um, je, je, uh, ze willen uh, de ruimtetijd Moeten ze achter het schip? Ja. Uh, moeten ze uitrekken? Ja. En voor het schip moeten ze dat samen persen, waardoor er een uh, loophole uh, in het universum ontstaat. Ja. En daarmee kun je dus zeg maar de snelheid van het licht eigenlijk, ja, gewoon stukken reizen zonder dat je Okay, maar het klinkt heel logisch. Gewoon die tijd gewoon zeg maar, bij elkaar persen en daarna uitrekken. Ja, ja. daar komt het eigenlijk wel mee. Precies. Heeft, dus... uh, is daar een octrooi voor gevraagd? Ja, ik denk het wel. <laughs> Nee, maar als je dat als je uh, interessant vindt, ik heb de link even naar het uh, berichtje op, me, op de Facebook gezet. Oh, ik vind het mateloos interessant, want we kunnen toch niet sneller dan het licht. Of we kunnen niet nee, het licht dat, sneller naderen. Dat kan niet eens. Want dan moet je, heb je zoveel massa en die moet je dan. Ja. moet je zelf uh, brandstoffen doorheen branden ja, en die kan je niet dus, meenemen. Dat is dus het grote probleem, inderdaad. Ja? We, kunnen, ja. we kunnen het wel realiseren, alleen we kunnen niet. Je hebt zoveel energie nodig. Ja. Dat. Uh, ja. Dat ja. is nog niet helemaal... En uiteindelijk, als je dan sneller aan het licht gaat... dan valt alles uit elkaar van, namelijk. Dan, als... Ja, nee, maar het is dus niet sneller dan het licht gaan. Het is de tijd. De realiteit van de tijd. Nou ja, oh, laat het en door. En door. En door. O, is het Hou eens ja. even op, man, idioot. Nou, je bent het volledig door... kwijt. Ik, ik heb ja. gewoon een lekker gezellig eetberichtje. Ja, doe maar. Want de, de burgemeester van... Uh, uh, van... Wat waar is die nou? Ja, je bent Kortrijk. Van, je, van Kortrijk in België die gaat trouwen op 21 ja? juni op een stadhuis. Het Is een burgerlijk huwelijk ja? en uh, het staat gewoon op het menu al oh, gewoon al oh, 75 vaten bier, 3000 kippenboutjes en 3000 porties friet. Hij geeft yes. dus gewoon voor het hele dorp of stadje. Die mogen allemaal uh, meedoen. Ja? En ze, hij betaalt ook alles of hij zegt: "We betalen alles zelf." Ik weet niet of het gewoon een volksfeest wordt. Dat door de gemeente betaald wordt. Maar er is één beperking. Want om 18 om uur gaat ja? de tap dicht. Oh, Oké. Okay. Dus, maar later deze zomer volgt nog wel een kerkelijk huwelijk voor de burgemeester. Maar dat wordt dan wel in intieme kring gevierd. Ja, Maar Hij ja, gaat is dus gewoon uh, 75 vaten bier. Nou, dat wordt toch uh, wel heel gezellig. Oké, okay. dat, nou, no, toch dat is toch uh, lang onrustig. Dat is ongeveer uh, het gemiddelde wat een uh, Belg per dag drinkt, toch? Oh, ja, Ja, maar ze ja, dus gaan we toch gewoon 100 biertjes uit zo'n uh, vat of zo? Oké, okay, ja. Een va de man. Dus dat uh, wordt het dus gewoon. Uh, uh, ja, 7500 biertjes, als er niet meer is. Oké, okay, 3000 kippenboutjes en 3000 oh. porties friet. Nou, even lekker dan. Ja. En een beetje lekkere mayonaise, Belgische mayonaise. Ja, ik kan mm. me voorstellen dat je een beetje misselijk bent. Ik heb ook uh, spanning in mijn buik. Ja, ja. klopt. Ja, ik vind hem ook vrij groot, Louis. Je moet er even wat aan doen, man. Ah, dat is toch een keer ik vond het Ik voelde het wel meevallen hoor. Ja, en hij lachte eindelijk eens een keer. Ja, dat mag ook wel een keer. Maar ik vind het wel ja. een keer, als, als trainer, kom op, zeg. Als trainer moet je ook een beetje... Gof, gof, gof, hij is geen gof, trainer, wel. hij is coach. Hij is coach. Trainer, voor mij is het Hij reed ook over het veld, dat zie ik toch ook. Kijk, ik zag pas zich ook over het veld hereden. Dat, dat ziet er toch niet uit? Ligt hem er bij. Kan hij zo'n druk opmaken? If the fish swam out of the ocean And grew legs and they started walking En de apes climbed down from the trees En grew tall and they started talking En de stars fell out of the sky And my tears rolled in Just a bunch of matter Cause if you're not really here, I don't wanna be either I wanna be next to you Black and okay. gold Black and gold Black and gold Yeah, is hij nou nog zwart of niet? Ik weet het eigenlijk niet. Black and gold. Nee, volgens mij niet. Nou, Het is een beetje onduidelijk voor, uh, of hij nou nog zwart is. Was hij bruin? We hebben het natuurlijk over Zwarte Piet. We zetten het nog ja. even bij de uitzending te praten over Zwarte Piet namelijk. Ja. Want ja, de Zwarte nieuwe Piet. Zwarte Piet is gepresenteerd. Ja. We gingen er bijna overheen. We waren ja. het bijna vergeten. Ja, bijna, ja, het is toch iets wat de laatste, de laatste paar dagen heeft gespeeld. Ze hebben de nieuwe Zwarte Piet gepresenteerd. En ik zag al wat stukjes in de kwetskant van Nederland. De nieuwe Zwarte Piet is een indiaan... in een Mormonspakje. Ja, dat is okay. echt helemaal niks. Sluikhaar... En hij keek ook zo niet blij. Hij was niet blij met de situatie. Je zag namelijk, de oude Zwarte Piet was bij Knevel en de Brink werd die gepresenteerd. Je zag de oude Zwarte Piet, die was gewoon met cru cruzaal, heel Lekker en naïef in de leven staan. Zo, hallo, hier ben ik, we gaan een feestje maken. Ja. Daarnaast staat een heel, een heel serieus ja, maar, overdenkende man. Dat was de nieuwe Zwarte Piet. Ik vond ja, het me, nee, maar hmm. dat maar dat, dat moet ook. Want het is ook, zeg maar, voor, voorheen was het gewoon een leuk kinderfeest. Ja. Zonder verder uh, rare bedoelingen. En nu moeten we het allemaal serieus nemen. Want ja, Bart Piet kan niet meer en bla bla, bla. Nee. Dus ja, hij moet een stuk serieuzer. Ja, hij mag uh, niet meer stomme vragen stellen of antwoorden uh, geven. Nee, hij moet gewoon echt serieus nemen. En hij moet gelijk staan met Sinterklaas. Ja, klopt. Het is dus geen knechtje. Uh, nee. Nee, want het is nu nog over het uiterlijk. En straks mogen we hem geen knecht meer noemen. Dat nee. is een volgende Nee, maar stap. straks uh, ga, krijg je dus gewoon dat uh, Sinterklaas dan gewoon een... Uh een zwarte man is en, uh, en, en een blanke man zwarte Piet. Dat zou kunnen. Dat zou natuurlijk ook, ik ook zijn. Ik hoorde ergens dat ook eh, iemand uh, een donkere mevrouw die erbij ik ben de naam vergeten sorry. Maar die zei even ja, maar hij is eigenlijk maar zwart vanaf 1850. Daarvoor was hij, was hij gewoon blank? Ja, we waren gewoon slaven. Nee, maar ik vind als we nu weer Ja, dat is alles slaven. Toen ja, Dat Van was de, de slaven. blanke slaven, ja. Dat is ja. blanke slaven ervoor. Logisch. Ik, ik ik vind als we nu weer blank maken. Ik weer ja. we discrimineren. Dan sluit je helemaal de neger de, de neger of niet uit. bestaat. Uit het, uit het hele verhaal. Het hele, dat is ook wel raar, want die hoort ook bij het verhaal gewoon. Ja, het is nog... misschien wel een, een beetje een fout verhaal. Maar nou ja, goed, het is nog steeds Zoek op. Wat is nou de vorm die we gaan aanbieden straks in november? Als hij weer het land binnenkomt. Ja, het is zo weer, zo weer zo ver hoor. Ja. ja. Het, is nog, uh, het is gewoon binnen een half jaar. Nou, ik nou, ik weet... moet wel eerlijk zeggen, ik zag het zo op het nieuws langskomen. Van, nou, er is een nieuwe Pieters gepresenteerd. Ja. Ik, als ik ergens niet mee bezig ben op dit moment... Het is een zwarte piet. Maar ik vind het... zat echt zo, hè? Huh? Ja? Waar, waar komt dit nou weer vandaan? Ja, nou ja ik vind het op zelf wel goed in plaats van het, het straks al die kinderen ermee lastig te vallen. Want die kinderen zijn er helemaal niet mee bezig. Die raken alleen af en toe een beetje in de war. Wat zien ze? Nou, als zwarte piet in de krant. Denk je nou, op de televisie is het pas laat waar, wanneer ze erover praten natuurlijk. Dus ik vind het wel goed dat ze dat nu alvast doen. Dan kunnen we straks in november gewoon er helemaal niet meer over. Hoer, klaar. Gewoon helemaal een kinderfeestje. Klaar. Ah, Daar je. ben ik voor. Ja. Dus dat is. Het uh, dat lijkt me wel een goed idee. Oh, een belletje. Wie is daar? Hé, uh, nou? hey Marcus. Oh, jij wilt zeker dat we voor jou ook hier een cadeautje inpakken, hè? Ja, natuurlijk. Nou, dat kan, hoor. Ja. <laughs> Pak je maar, Marcus. Heel eventjes wachten. Ja, en dan? Ja. Nou, wat komt er uit de stoomboot staan? Is een pakje voor jou op de stoomboot? Geen pakje? nee. Ah, nee. Oh, nee. Dag. Dag. nou, gezellig. Tot ziens. Ja. Ik was ik met de trein was gegaan. Ja, dat ook, oké. Dat zou ik nog wel kunnen. Het is uh, tijd voor een plaat. Ik kijk de dwaas mee van wat heb ik in godsnaam opgezet. Voor mij wil ik deze plaat helemaal niet draaien. Voor mij wil ik deze plaat rijden. Sorry. Chaotisch is het allemaal weer, in de vroege mooie alle dat, dat ik... Bijna tien uur straks, het nieuwe Goeiemorgen-Zandvoort en het blijven uit El Hoogland. Ga er even heen. Laat je even informeren wat er allemaal speelt hier. En draaien wij even een moppie-muziek. Dat komt af en toe we nog wel eens voorbij: Crystalized, Young the Giants, de laatste single. Hold back to life. It's been far too long. round Young the Giants en Crystallize is een leuk plaatje wat alweer een geruime tijd is. Ik zal weer eens even kijken op het cd of ik nog iets leuks kan vinden. Want om dezelfde tijd komt er weer iets nieuws uit. Het is bijna tien uur. Er zijn nog een paar berichten die we aan je kunnen presenteren. En een daarvan ja. is. Mocht je eerder eens in het ziekenhuis terechtkomen, ik hoop het niet natuurlijk, uh, denk er dan aan dat uh, ja, het maken van een selfie is tegenwoordig uh, is steeds meer ziekenhuisver. Ja, wordt het verboden. Uh, in Brabant staat het zelfs echt in het reglement uh, in een aantal ziekenhuizen. Het AMC in Amsterdam, die heeft nog geen echt verbod. Maar die waarschuwt de patiënten wel. Ja? Want ja, er komen te vaak zeg maar, uh, artsen of komen in, uh, in beeld. En die komen dan op internet en dat willen ze allemaal niet. Nee. Dus uh, geen zelfs maken als je in een ziekenhuisbed bent. Nee, ik, ik sprak laatst ook een, een, een, een zuster die ook zegt... Ja, verdorie, ik vind het... Ja, ik vind het vervelend, als ik dan gewoon weer uh, word gefotografeerd. Ik bedoel, één keer vind ik leuk, maar het elke keer. Elke keer kom ik weer in beeld. Het, het, onder het mom van, uh, ze maken een selfie van zichzelf, maar ondertussen. Ik ken die foto's wel. Dan, maar, maar dan uh, gaan die verpleegsters dan bij hun op bed zitten ofzo. En dan uh, even een selfie. Dan kan je toch zeggen nee dat wil ik niet. Nou ja waarschijnlijk komen ze dan met een uh, met de arm of de been erop of zoiets. Of uh, ja, nou toch ja. in een onvoordelige situatie. Ik, nou nee zo wil ik toch niet uh, met ze het kostuum uh, in beeld uh, worden gebruikt of een product over je knie staan. Zo. Ja precies. Uh, ja, en, en, nee. ja ik snap wel dat ze die niet willen. Ja. Ik las uh. verder nog. Uh, Facebook gaat meer informatie over gebruikers delen met uh, adverteerders. Zodat deze passende advertenties kunnen aanbieden op de site. Dat was toch al. Ja. Ik maar die cookies en alles, nee, dat Nee, maar ze, hebben, ze, hebben, ze gaan nu je kliks je uh, registreren, registreren. Dus ze gaan echt kijken van hoe je over de pagina heen gaat met je muis. En dat is wel... Op Facebook? Maar. Ja. Dat is uh, en toch dat, wel. Ja. Hmm, hmm. Dus uh, dan kunnen ze dus ook analyseren hoe bijvoorbeeld als je een foto bekijkt... en hoe jij er overheen gaat met je muis... dan ja? kunnen ze ook precies kijken waar, waar je op let, zeg maar. Ja, maar dat wat... Is, uh, uh, kijk, ik ga nu dus even naar Facebook... Maar ik zie eigenlijk, ja, ik zie wel die uh, advertenties aan de zijkant. Maar ik doe er eigenlijk helemaal niks mee. Dus ik zit eigenlijk meer te kijken wat iedereen er allemaal in heeft. Nee, maar ja, het, nou, toch? Het, gaat, het gaat er ook om. Oh. Van als je iets tegenkomt erg, wat ergens staat, bijvoorbeeld reclame van uh, Product X... Huh? Ja, uh, reageer je daarop of niet? En dan kunnen ze precies kijken van waar... Uh... Ik, ik, merk, ik merk het zelf wel. Ik koop zelf heel veel stoelen en ik kijk af en toe nu naar een nieuwe computer. En je ziet gewoon vaak dat... Hé, hey, hey, een nieuwe computer wordt aangeboden. Denk ik denk van, is het nou toeval? Nee, dat is geen toeval. Nee, maar ja. dat is dan nog op welke pagina's je bent geweest. Ja. En nu kijk je dus echt, jij als Facebook-gebruiker, hoe gebruik je je Facebook? Echt, ja, het, het gaat gewoon nog een stukje dieper. Oh, man. Echt. Okay. Het is allemaal zo makkelijk, je hoeft niet meer na te denken wat je moet kopen. Alles wordt gewoon aangeboden. Gewoon. Heerlijk. Ja, dan is ja. ook nog een goede ja, aanbieding is straks gewoon niet meer leuk. dat nee. nou, is dit gewoon door de overheid gedaan, niet? want die willen gewoon dat wij meer besteden. Dat is sowieso denk ik. Ja, ja. Dat nou, is, ja. Als ze dan met een scherp pakket komen, dan is het misschien ook wel weer positief. Heb ik nog tijd voor een bericht over Thailand? Nou, het is uh, 15 seconden. Dat 15 seconden, ja, nou ja. Ze, ze eisen gratis WK-voetbal op televisie, maar ze hebben zich niet eens geplaatst voor het WK. Nou, maar die Thijs de Groente wil dat graag uh, regelen.